Verder trokken dj's van 538 een week lang met een speciale studiotruck door het land om platen te draaien. Het is de derde keer dat 538 zich inzet voor Warchild. Het bedrag dat wordt opgehaald is tot nu toe elk jaar hoger. De politie heeft na een achtervolging op de 28 twee mannen opgepakt die een paar uur eerder waren vrijgelaten uit de cel. Het tweetal was woensdag opgepakt op verdenking van auto-inbraken in Zwolle. Kort na hun vrijlating werden ze opnieuw betrapt bij een diefstal in Zwolle. Bij het naderen van de agenten sloegen ze in hun auto op de vlucht. Op de A28 bij het harde botsten ze achter op een vrachtauto... waarop de drie mannen wegspurten. Agenten konden twee mannen achterhalen. De derde verdachte is nog spoorloos. Het weer vannacht opklaring op de meeste plaatsen droog. Het vries 2 tot 3 graden. Morgen eerst mist, daarna ook af en toe zon. Het wordt morgen 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB ah, verkeersinformatie met vertragingen op het spoor. Want tussen Arnhem en Nijmegen en tussen Arnhem en Tiel... rijden geen treinen door een seinstoring. En tussen Den Bosch en Os rijden ook geen treinen. Dit komt door een aanrijding. In alle gevallen is de vertraging meer dan een uur. NOS, Langs de lijn, met Robert Meder ja, Goedenavond, Feyenoord speelt morgen de belangrijke uitwedstrijd tegen een SC Heerenveen Zonder Kratiano Pelle Hoe gaat de trainer Ronald Koeman dat oplossen? Dat is natuurlijk de grote vraag En ja, die ging de verslaggevers natuurlijk niet helpen bij die puzzel Doe je huiswerk, zou ik zeggen en zijn collega bij SC Heerenveen is al net zo behulpzaam. Ja, nou ja, ik ben niet van plan om hier een soort wedstrijdbespreking te houden... dus het lijkt me logisch. Straks nog veel meer over die wedstrijd. En we blikken vooruit naar de Ronde van Vlaanderen. Twee grote favorieten, de oude rot Fabian Cancellare... en de jonge Peter Sagan. Cancellare ziet voordelen voor Sagan. Of course, a young rider is, is totally different. He goes with less stress. He's going with more coolness, like, like young... I don't say young kids, but... younger people, they're totally different in the mind. Maar eerst, grote sensatie vandaag in de Euroleague, de Euro League, de EHL, gespeeld in Amstelveen, want uh, Rotterdam ligt eruit... in de achtste finale al. en dat uh, gebeurde slechts één keer eerder... in de historie. Verslaggever Filip Koken was erbij. Filip, hoe is dit mogelijk? Ja, het is wel uitzonderlijk natuurlijk dat de Nederlandse ploeg er zo snel uit ligt in de achtste finale. Maar ja, die, die, die Engelsen zijn heus niet zo slecht. Redding, daar speelden ze tegen, dat is de Engelse landskampioen. En daar zit toch ook wel veel kwaliteit in. Rotterdam was wel beter gedurende de wedstrijd, maar in de slotfase toen het echt moest gebeuren... kwam Rotterdam toch wat, wat kracht tekort met name en ook conditie. Ja, want het werd 2-2 geloof ik uh, en toen werd er verlengd? Het werd 2-2 en de verlenging uh, werd er niet gescoord. En toen verloor Rotterdam uiteindelijk na het nemen van shootouts. Dat ja. is wel een spectaculair onderdeel. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat niemand of heel weinig mensen hierop hadden gerekend. Want Rotterdam is de topfavoriet. Uh, Rotterdam is één van de favorieten. De Nederlandse clubs zijn sowieso favoriet. Hoewel uh, de Duitse clubs meestal winnen. En de Nederlandse clubs meestal tweede en, uh, worden. Of in, een halve, in, in, in, in ieder geval de halve finale spelen. Uh, maar Rotterdam was inderdaad een van de favorieten. Zeker, dat het was de enige Nederlandse clubs in die ene helft van het speelschema. Dus nu is het al zeker dat er in ieder geval niet twee Nederlandse ploegen... tegenover elkaar komen te staan in de finale. Dus wie wel eens wil zeggen dat de EHL alleen maar een Nederlands feestje is... Ja, die komt nu in ieder geval bedrogen uit. In de vorige ja. seizoenen trouwens ook al. Ja. Dus het is geen incident? Het is geen incident dat de Nederlandse ploeg een keer verliest. Wel dat het zo vroeg gebeurt. Ja. Is er een reden voor aan te wijzen? Uh, nou... Ik kan niet uh, voorstellen dat het ligt aan onderschatting. Maar ja, uh, wel kunnen we zeggen dat de Engelse ploegen... en ook de Duitse ploegen en een paar Spaanse ploegen... dat die wel steeds sterker worden. En dat komt eigenlijk omdat die EHL die is in 2007 begonnen... als een soort uh, hockey-equivalent van de Champions League en het voetbal. En dat uh, leidt er wel toe dat, de, de, de, dat die landen hele sterke clubteams voortbrengen. Omdat in die EHL is ook geld te verdienen. Daar krijg je premies voor als je heel ver komt. Mm -hmm. En dat is wel zeer aantrekkelijk voor dat soort clubs. Ja. Er was ook een vervelend incident, geloof ik, in de wedstrijd nog? Nou, twee vervelende incidenten. Er was een Engelse spits, uh, Tom Carson, die kreeg een bal in zijn gezicht. Oei. En die uh, brak daarmee een bot vlak, uh, vlak, bij, uh, vlak bij zijn oog. Of het nou jukbeen of het oogkast was, daar wil ik uh, buiten blijven. Maar hij moest in ieder geval zwaar gewond naar het ziekenhuis. Dat zag er niet lekker uit. En ook bij een Nederlandse speler van Rotterdam... Sjoerd Gerritsen uh, gebeurde. Die kwam heel hard in botsing als verdediger... met de spits van de tegenpartij. Ging neer. Het leek op een hersenschudding. Het leek aanvankelijk nog wel iets erger te zijn. Want zijn hoofd werd in een neck brace gelegd... en ook hij is naar het ziekenhuis getrokken. Weet u nog niet precies wat er met, met hem aan de hand is. Dat zal in de loop van dit weekend wel bekend worden. Ja, nou, laten we hopen dat het uh, relatief uh, goed afloopt dan. Um, even naar de gevolgen voor die uitschakeling. Want uh, ja, we kunnen zeggen van ja, er is een Nederlandse ploeg uitgeschakeld. Nou en. Maar dat heeft natuurlijk voor de Nederlandse organisatie met name. De EAL, het wordt in Nederland gespeeld, kan ik me voorstellen... verstrekkende gevolgen. Ja, er is ook een Nederlandse president die dit uh, doet, Jons Hensel... voormalig voorzitter van, uh, van Amsterdam... die uh, deze EAL eigenlijk na de eerste drie jaar... wanneer het niet zo lekker liep, uh, nieuw leven heeft ingeblazen. Het loopt nu uh, goed, maar er zitten nog wel wat financiële consequenties aan... ook voor die organisatie. Rotterdam was eigenlijk wel favoriet, als ze zich bij de laatste vier zouden plaatsen... om uh, ook die eindronde naar zich toe te halen. De Final Four van de EAL die wordt dan uh, gespeeld tussen de vier teams die zich kwalificeerd hebben. Nou, Dat wil Rotterdam heel graag naar zich toe trekken. Is ook bereid om daar veel geld voor te betalen. Want de EAL-organisatie moet ongeveer een ton aan euro's betaald krijgen uh, van de organisator. en Dat wordt door de club bijgebracht en door gemeentes en nog wat externe sponsors. Maar dat moet in totaal een ton kosten. Rotterdam is daar wel toe bereid. Bloemendaal bijvoorbeeld, die ook meedoet aan de EL, die spelen morgen, die willen dat heel graag ook naar zich toetrekken... Dit jaar zeker vanwege het naderende afscheid van Teun de Nooijer. Maar Bloemendaal ja, en de EAL... die onderhandelingen lopen altijd een beetje moeizaam... omdat Bloemendaal minder gauw bereid is... om dat soort bedragen op tafel te leggen. Dus waar het nu heen moet... er is ook nog een Belgische kandidaat, de Waterloo Ducks. De Belgische kampioen, die willen dat ook wel graag organiseren. Hebben daar ook wat geld voor. Maar het is maar de vraag of die Waterloo Ducks... Inderdaad zich ook kunnen kwalificeren voor die halve finale. Ja. Dus de organisatie zit ook wel met een probleem. Met name ook omdat Rotterdam nu de enige... Nederlandse deelnemer was die vandaag speelde... en dus overmorgen weer zou moeten spelen, dat gaat dus niet door. Dus op eerste Pinksterdag daar speelt er geen Nederlands team bij die EHL. Dat scheelt ook aanmerkelijk aan inkomsten, aan toeschouwers... en aan consumpties die ze daar gaan nuttigen. Dus als ze dat ton terugverdiend moet worden... dan krijgen ze bijvoorbeeld uh, in ieder geval op eerste Pinksterdag al een, eerste al een behoorlijk probleem mee. Ja. Goed, uh, tot slot nog even sportief. Wat valt er sportief nog uh, voor Nederland nu uh, te halen? Nou, sportief uh, gaat er nog genoeg gebeuren. Morgen gaan Amsterdam en uh, Bloemendaal spelen. Niet tegen elkaar. Maar ja, dat uh, zou eventueel wel in de halve finale kunnen gebeuren. Nou ja, het is niet te hopen dat, uh, dat die teams uh, uh, uh, ja, zich ook laten uitschakelen. Bij Amsterdam is dat bijvoorbeeld wel mogelijk. Die spelen tegen een Spaanse tegenstander, Atletiek Terras. Een hele sterke club. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren. En ja, als de organisatie van de EAL nog een beetje pech heeft... Ja, dan uh, valt ook Amsterdam of Bloemendaal weg. En dan ja. wordt het voor Nederland wel erg... Uh... Eh, erg eh, zwaar te verteren. Ja, kan ik me voorstellen. Nou, goed, dankjewel. Uh, we gaan uh, door met uh, de hockeysters, want die hockey natuurlijk ook. Landskampioen Den Bosch en de Europees kampioen Laren, die zijn in Hamburg met een overwinning begonnen aan de poolfase van de Eurohockey Club Champions Cup, wat een naam. Den Bosch was met zeven te sterk voor de Spaanse club De Campo en Laren had tegen het Engelse Leicester aanzienlijk meer moeite met het scoren. Het werd 2-1. Hier is level 42 en Run and in the family. I'm dad would send us to our room he'd be the voice of me. he said that we would thank him later our day he was It's so bizarre We in family. 42 en running in the family, elf minuten over tien. Zometeen aandacht voor het Olympisch stadion Daar is een. Koker tevoorschijn gekomen. En die is dat, is, dat gebeurde al eerder, maar die hebben ze vandaag opengemaakt. En straks horen we wat er nou precies in die koker zat. die ooit in 1928 in het Olympisch Stadion is verstopt. Maar goed, um, het was uh, vlak voor het interlandvoetbal vorige week, weet u nog? PSV-directeur Tini Sanders gaf een opmerkelijke interview aan het Eindhoven's Dagblad. Hij kwam met harde kritiek aan het adres van de selectie. Sanders denkt dat daar structureel iets mis is, zo zei hij. En hij doelde op onder meer het opstootje met Jermaine Lens bij Feyenoord. En natuurlijk op die elleboogstoot door Dries Mettens. Nou, volgens Sanders komen voetballers als doodnormale jongens binnen bij PSV... maar gaan ze na een tijdje raar gedrag vertonen. En dat moet eruit, zo vindt hij. Vanmiddag was de eerste gelegenheid om trainer Advocaat om een reactie te vragen. En Joep Schreuder die deed dat. In hoeverre voel jij je aangesproken door de baas uh, Tini Sanders... Uh, over die reeks van incidenten, dat hij die, die beu is? Nou, het is leuk dat hij daar, daarmee begint. Ondanks dat hij uit Breda komt... Uh, laat ik het zo zeggen dat ik vind, uh, dat heb ik ook tegen de spelers gezegd, dat dat soort dingen ook niet kunnen. Daar heeft u helemaal gelijk in. Dus zowel de spelersgroep als de technische staff heeft wat dat betreft uh, dezelfde mening daarover dan uh, de directeur. En over spelers die hier zo gezellig binnenkomen en na anderhalf jaar een beetje onaardig gedragen, zo werd het gezegd. Heb jij daar ervaring mee? Nou, nogmaals, ik denk dat het verstandig is. Als, als je daar iets over wil weten, dan moet je dat aan Sanders vragen en, en niet aan mij, want ik heb ze niet gebezigd. Ervaringsdeskundigen, uh, heb jij die al gesproken? Want het zijn mensen die dus even komen kijken naar jouw PSV om te kijken of het allemaal loopt. Of het niet te agressief is. Wil je ook niks over zeggen, zeker? Nou, ik heb ze, wat dat betreft heb ik die ervaringsdeskundigen. Ik denk dat u bedoelt uh, misschien een bommel en mijzelf. En misschien nog een aantal mensen die ze buiten PSV om bespreken. Maar op zich is dat er niks mis mee. Als je aan een aantal mensen... Hoe gaat het bij jullie of bij ons? Ik bedoel, Niet iedereen heeft de wijsheid in pacht. Ook PSV niet. Nog één vraag over Van Bommel. Vind je dat hij moet blijven spelen volgend jaar? Nou, Ik vind Van Bommel nog steeds een fantastische voetballer. En, uh, en dat meen ik in alle oprechtheid. Ik zie hem nu eigenlijk iedere dag. Negen maanden lang. En ik vind het... Uh, ik eigenlijk niet dat hij zo goed was. Ik vind je echt ziet een wel top, een top, een uh, professional. En uh, ik hoop dat we in ieder geval dit jaar uh, ook voor hem, goed afsluiten. Ja, mooie woorden van uh, Dick advocaat voor Mark van Bommel. Dat is de meer een reden voor Joep Schreuder om ook naar hem te gaan. Spelers die hier komen, uh, die worden na anderhalf jaar een beetje onaardig. <laughs> dat dat hebben we al, al, heb al gehad. Ik speel, uh, dit is mijn zevende jaar. <laughs> uh, zie je het om je heen dat spelers onaardiger zijn? Ja, dat zegt de baas Sanders. Nou, ik heb daar niet met, uh, met de leiding van PSV over gesproken. Vind je het raar dat de baas zoiets zegt? Nou, hij heeft het uh, niet zo bedoeld zoals het uitgelegd wordt. Nou, kun je me dan uitleggen wat hij wel bedoeld heeft? Dat hij bedoelt dat er uh, een aantal incidenten zijn. Dat moeten we niet ontkennen. die zijn er. Maar we moeten het ook weer niet overdrijven. En we moeten er alles aan doen om kampioen te worden. En Dan moet je het samen doen. En dan moet je uh, alles intern oplossen. En niet naar buiten brengen? Maar hij was toch wel een beetje beu, die reeks incidenten. Dat is iedereen een beetje beu, toch? Ja, maar we moeten het natuurlijk niet overdrijven. Uh, natuurlijk zijn er incidenten, maar die, die zijn er altijd. Alleen bij ons gebeuren een paar dingen kort achter elkaar. En dan uh, is het natuurlijk heel makkelijk om daar iets over te zeggen. En dat moet je ook niet ontkennen. Uh, die incidenten waren er. Maar om het zo uh, elke dag uit, uh, uitgebreid uh, over te hebben, dat is ook een beetje te. Jij houdt van de Italiaanse school, hè? Ja, ik hou er wel van. Binnen. Ja. Titel, kosten wat het kost. Ja. Heb je het idee dat je met een soort kruistocht bezig bent? Dat niet iedereen in Nederland dat begrijpt? Ja, maar wij zijn Nederlanders en ik wil zelf ook mooi voetballen. Zo zijn we ook opgegroeid. Met goed positiespel, mooie, mooie acties, aanvallenspel met buitenspelers...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 welk jaartal kun je kan het zelf uitzoeken, als er PSV staat, dan was niet alles toppen. En in jouw eerste periode PSV er werden er veel PSV-shirtjes verkocht. Maar nu bovenal Bommel, ja, wordt dat niet meer gedaan. De sympathie is er niet. Dan zeg je, maakt me niet uit. Nee, maar dat is ook weer, uh, ik wil niet zeggen, een golfbeweging. Maar dat wordt ook een beetje gecreëerd. Dat vind je hè? Ja, PSV is, uh, is gewoon een topclub. Kijk, de laatste twintig jaar maar eens na dan is volgens mij meer dan de helft PSV kampioen geworden. Dat is zo. En van de ene kant is het ook alweer een compliment... dat iedereen nu voor PSV praat. Van Raai die keer je goed, hè? Is dat, spreek je hem nog? Ja, soms. Weet je wat hij zei over... Ik sprak hem afgelopen maandag, hij zei uh, PSV wordt geen kampioen. Nee? Als Van Raai dat zegt, dan, uh, dan maak ik me er wel zorgen over. Je neemt zijn mening wel serieus. Ja, maar ik wil wel het tegendeel wel graag bewijzen. Hij zegt over die media, Calimero. Gewoon succes halen, erboven staan. Is dat wat jij ook zegt? Ja, dat is het ook. En uh, het is natuurlijk ook wat ik net al zei. Het is natuurlijk een groot compliment als iedereen van PSV praat. Ja, het, is, het zijn Calimero's. Maar het gaat erom dat je prijzen wint. Als je de prijzen wint, dan kun je wat zeggen. Dus we moeten nou gewoon rustig zijn en, uh, en die prijzen binnenhalen. Vier van de cocu de nieuwe trainer wordt van PSV? Er wordt veel over gespeculeerd. Maar wij maken ons daar niet zo druk over. Nou, ik er wel. Wil jij toch ook, of niet? Je wilt wel ja. weten wie het is? Nee, daar hou wij ons niet zo mee bezig. Daar moet je op dit, op dit moment in de competitie ook niet mee bezig zijn. Je moet gewoon uh, die titels die we nog binnen kunnen halen, die moet je binnenslepen. Zo gierig moet je zijn en wat er daarna gebeurt, uh, misschien gaat het advocaat ook wel doen. En jij? Daar heb ik nog niet over nagedacht, moet ik zeggen. Ja, tuurlijk wel. Ik wil even weten van, kan het zo zijn dat ik nou nog anderhalve maand van Bommel op het voetbalveld zie en dat het daarna gewoon voorbij is? Ja, maar dan lopen we weer te ver vooruit. Nee, van kan uit. het zo zijn? Het kan altijd zo zijn. Ik ben natuurlijk niet in een leeftijd dat ik nog drie jaar of vier jaar aan het voetballen ben. Wie bepaalt? Dat bepaal ik zelf. Of ik doorga, ja of nee. En waar hangt het vanaf? Ja, je hoe je zegt, ik heb voel er nog helemaal niet over ho nagedacht. Ho hoe ik me voel en wat er bij de club gebeurt. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Wat er in de trainerstaf gebeurt, wat er met de selectie gebeurt. Dat is wel heel erg belangrijk. Ja, dus dat is allemaal 12 mei. Eventuele titel, pas daarna ga je eens nadenken van wie blijft, wie wordt coach enzovoort. Ja. Jij? Wou je nog iets kwijt? Heb je nog niet? Ja, maar ik ben nadenken hoe ik het goed ga zeggen. Nee, maar jij zegt natuurlijk wel... Ik heb er niet over nagedacht natuurlijk. Nee nee, nee, heb je erover nee, nagedacht. Nee, nee, nee, maar wat me wel af en toe... Uh... Stoort? Ja, wat me wel af en toe stoort zeg is... Zeg het maar, Van Bommel. Als je verliest en je bent 35 jaar... Dan zegt men vaak, hij kan het niet meer belopen. Hij is te oud. En als een 22-jarige zoiets doet... Dan zeggen ze, ja, het kan een keer gebeuren. Maar ik wil alleen maar aangeven... Dat uh, als je slecht speelt, speel je slecht. Maar je moet geen andere dingen erbij halen. Als je kritiek krijgt... Ja. Dan moet hij wel gewoon open, open zijn. Als je slecht speelt, heb ik slecht gespeeld. Maar je moet niet erbij halen dat je het niet meer kan lopen. Dat 35-jarige over de hill is en slaat natuurlijk neus. Maak je je nou nog druk om wat de media... Daar... Nee, maar ik had die van... vraag, ik wilde daar op jouw ja? ja. vraag wilde ik je antwoord geven. En natuurlijk interesseert het mij helemaal niks wat er over mij geschreven wordt. Jij bent kampioen in Italië geworden. Ja, Jij maar hebt... als je ook ziet hoe er met Matthijs bijvoorbeeld om is gegaan. Ja, dat vind ik wel een beetje raar. Als je terugkomt in het buitenland, als je ziet wat, wat Joris voor carrière gehad heeft... Dat verdient ook al een beetje respect. Om. Mark van Bommel, hij speelt als het goed is zondag om half 1. Met PSV tegen Rode JC in Kerkrade. Rode JC zit al een, een tijdje in de gevarenzone. En ontvangt dus PSV, dat is een, natuurlijk een loodzware tegenstander. De druk neemt dan ook toe, zegt de coach Ruud Brood. Nou, je ziet wel een aantal spelers die nu onder een bepaalde, ja, je hebt altijd wel druk, maar andere druk noem ik dat, ja, wat minder initiatief tonen of, of wat een beetje hun eigen gebied gaan beschermen. Nou, dan is het van, vanuit mijn uh, taak, zeg maar, om ze toch duidelijk te maken, ja, dat ze hun ding moeten blijven doen en wel dat initiatief moeten durven te nemen en ook uh, de kansen zien om het maar zo te zeggen waar je wel invloed op hebt. en ja, Dan zie je dat het uh, met, met een beetje wisselvallig is, dat kan ook niet anders. Je staat nu derde van onderen met op één punt afstand van uh, je oude werkgever RKC en AZ. Richt je je daar nou ook specifiek op? Nou, niet, niet zozeer. Uh, ja, dat zit misschien een beetje in mij. Al, al, dat is misschien ook de ervaring. omdat Je, uh, je wordt niet verrast uh, in de zin van, uh, ja, ja tegen Zwolle wel, maar ik bedoel uh, in dat proces. Omdat je ook weet dat tegenstanders wel eens weglopen, maar ook weer uh, dichterbij komen. En die concurrenten. Daar heb je niet zoveel invloed op. Maar uh, ja, we roepen dat elke week: hè, dat je natuurlijk een stap kan maken ten koste van een ander. En uh, ja, dat, dat wordt steeds zwaarder, dat proces. Dat is ook wel zo. Wat punt heb je nodig om het veegelijf te rennen. Om uh, gewoon met vakantie te kunnen na het seizoen? <laughs> ja, dat, dat is uh, elk jaar weer een verrassing. Dus elk jaar rekenen. Maar ik heb ook uh, de ervaring dat dat uh, verschillend kan zijn, omdat. Ik praat je over jaren terug. De ja. Bos zelfs met 36 punten. Ja. Playoffs moest gaan spelen. En het zit dicht bij elkaar. Dus het is moeilijk aan te geven. Hangt ook af inderdaad, van jouw concurrenten. Wat, wat die doen. En uh, vaak ja, zei men. Ja, net in de 30. Hè, drie, dan, dan ben je veilig. Maar ik, ik uh, hou het nooit daarop. Ik vind gewoon dat je. Ja, zeker die zeven wedstrijden. Die zeker niet makkelijk zijn. Maar dat je er alles aan moet doen. En uh, ja, hopelijk staan we dan aan de goede kant. Is het een voordeel dat je het weekend tegen PSV moet? <laughs> nou. Nee, omdat dan iedereen wel weet van uh, ja. uh, het is erop of dronde. Dat het iedereen dan geladen is omdat ja, een van de potentiële titelkandidaten komt. Ja, je, vaak in dat soort topwedstrijden. Althans topwedstrijden in die zin uh, de tegenstander. Dan, uh, dan hoef je ze niet echt te motiveren. Als je hier thuis kijkt... hebben we... De meeste wedstrijden tegen de top behoorlijk gespeeld. En het ook heel behoorlijk lastig gemaakt. Helaas niet in de overwinningen, maar. Ja, gaan we na. Ajax heeft het tot op het laatst moeilijk gehad. Twente pakken we een punt uh, en gaan zomaar door. Feyenoord als vond ik, zijn wij bestolen. Dus we, kunnen, we zouden het wel kunnen. En dat moeten we ook opbrengen in die instelling. om er een bepaalde wedstrijd van te maken. Dat je in die wedstrijd blijft. Want PSV is inderdaad, uh, vind ik, in mijn optiek uh, top. Eén uh, vraag nog. Heb je een half één ploeg? <laughs> ja, en ook nog de zomertijd. Hè? Ja. Dus dan komt er ook nog eens bij kijken. Ja, laten we het hopen. Laten we het hopen. We hebben het gek genoeg vaker gehad. Ook tegen topteams dat we om half 1 moeten starten. Maar uh, ja, het blijft apart. En? Ja. Hoe voelt dat? Want ja, ik hoor altijd om uh, half tien aan een warme maaltijd. Dat lijkt me niet echt jovel. <laughs> nee, nee, nee, nee. We hebben het wel, beide eigenlijk, maar. Ja, je ziet jongens ook gewoon op een andere manier hun voeding pakken. Want ja, dat is niet te doen aan een pas om half tien en uh, zeker die zomertijd erbij. Iedereen heeft zijn eigen voorbereiding dan wel. En uh, ja, nogmaals, uh, je moet om half één moet je, moet je scherp zijn. Want PSV is natuurlijk een uh, geduchte tegenstander. Ruud Broods, de coach van de tegenstander van PSV, komende zondag om half één. Ik kom nog even terug op het gesprek dat ik zojuist had met de hockeyverslaggever Philip Koker. Misschien heeft u dat meegekregen. We melden dat de Rotterdam-speler Sjoerd Gerritsen vanmiddag naar het ziekenhuis werd vervoerd met een nekbrace na een harde botsing. Tijdens de achtste finale van de EHL, de European Hockey League. Nou, we hebben zojuist begrepen dat de schade meevalt. Geen grote gevolgen hooguit wat stijve netspieren. Ja, het is allemaal zo ontzettend vlug gegaan ik kwam het water uit en de mensen stonden allemaal te juichen, en die riepen je hebt gewonnen, je hebt gewonnen, want zelf heb je daar geen, geen idee van, want je bent constant bij ben je in actie. En dan, dan is het eigenlijk de emotie alweer afgelopen. Ja, wat is dat nou? nou? Dat was uh, zus Brown. Dat is uh, de zwemster die als eerste Nederlandse sporter uh, goud won bij de Olympische Spelen. Ze deed dat in 1928 in Amsterdam. Op de 100 meter rugslag. En ze won later ook nog zilver op de 400 meter vrijslag. En dat brengt ons natuurlijk terug naar die tijd. Uh, bij het Olympisch stadion ook. daar Waar vandaag de inhoud van een lode koker is onthuld. Jurrit van der Voren, de man van de koker vanaf vandaag. Jurrit, goedenavond. Goedenavond. Sporthistoricus en kenner van het Olympisch Stadion als geen ander. Voordat we gaan zeggen wat er nou in die koker zat... voor de mensen die dat uh, inmiddels nog niet weten... Uh, vertel even kort het verhaal van die koker. Op 3 november 1928 was er een hele bijzondere bijeenkomst... bij het Olympisch Stadion, bij de Marathontoren En daarbij waren alle organisatoren aanwezig... van de Olympische Spelen van 1928... in Amsterdam. En eigenlijk sloten ze daarmee... de hele periode af. Jarenlang hadden ze gewerkt aan de Olympische Spelen... aan de organisatie. Het was geweest. En toen op 3 november kwamen ze allemaal bij elkaar... om nog één keer erop terug te kijken... op het grote succes van die Spelen. Met een mooi stadion... waar we nu nog steeds plezier van hebben. Met succesvolle Spelen. En de hele wereld die had gezien... dat Nederland ook zoiets kon organiseren. En die trots... Dat was eigenlijk de reden waarom ze met z'n allen bij elkaar kwamen. Een grote gedenksteen bevestigde in de marathontoren. Loopt er langs en je ziet hem zitten. Waarbij de organisatoren van die spelen, Comité 28 heette dat, werden bedankt door de Nederlandse sportbonden. Die steen hebben we altijd zien zitten. Maar toen bleek achter die steen nog een uh, geheimzinnige lode koker te zijn. Ja, maar hoe, hoe weet je dat die koker er zat? Dat stond in de kranten. Want die bijeenkomst was openbaar. Zodoende dat op 4, 5 november 1928 de Nederlandse dagbladen er kont van deden. Want ze waren erbij geweest. Ja. En ze schreven van dat het een, een bijzondere bijeenkomst was. Dat het leuk was om nog één keer al die mensen bij elkaar te zien die die spelen zo succesvol hadden gemaakt. Ja. En daarbij was er een toespraak van de toenmalige voorzitter van de voetbalbond, ingenieur Kips. En nadat hij klaar was, ging de steen, de gedenksteen erin. En de koker erachter. En daar schreven alle kranten over. Alleen we zijn zoveel jaar verder, zoveel miljoenen krantenpagina's verder... dat was iedereen vergeten. en mm. Dat heb ik dan teruggevonden in uh, wat je tegenwoordig de luxe hebt... van de digitale krantenarchieven bij de Koninklijke Bibliotheek. Iedereen kan het thuis op zijn computer ja, opzoeken. Ja, ja geweldige site overigens. Net uh, zo mooi als uh, sportgeschiedenis.nl, het site van jou... waar ook die foto te zien is waar uh, de, de mannen staan... ook met die koker in de hand. Nou, dan uh, wordt er een beslissing genomen van... we halen die koker uh, uh, halen we uit de muur. He, wanneer was dat? Dat is niet zo gek lang geleden, hè? Dat jullie hem er echt uit hebben gehaald. Ja, in augustus 2011 kwam ik erachter. Dus dat is eigenlijk al ruim anderhalf jaar geleden. Het is dan niet zo dat de directeur van het Olympisch Stadion tegen me zegt... van nou, hier heb je een hamer en een bijbel en ga je gang. En als je voor de lunch klaar bent, dan ben ik blij. Anderhalf jaar lang zijn we daarmee bezig geweest om dat voor te bereiden. Ook technisch, of we dat echt wel wilden. In november, vijf maanden geleden, is het er echt uitgehaald, die steen. En daarna bleek nog vier, vijf maanden nodig te zijn... om überhaupt die koker zo goed mogelijk los te krijgen. En daarbij dan de inhoud er weer uit te krijgen dat het niet beschadigd zou worden. En dat ja. bleek toch een veel moeilijker proces dan we vorig hadden verwacht. Ja, uh, dan komen we bijna bij de ontknoping wat er nou in zat. Maar voordat het zover is, ik heb inmiddels beelden gezien van uh, die koker... die. Uh, um... Die dan gewoon doormidden gezaagd wordt met een ijzerzaag. Dan denk ik. Heel moet je da hoor. Ja, heel voorzichtig, maar moet je daar dan zo lang over nadenken? Hoe maken we hem open en besluit je dan uiteindelijk toch maar die ijzerzaag ter hand te nemen? Dat was een uh, metaalrestaurateur die, uh, die oh, op wilde. Oh, die, die wist wel wat zag. die deed. Ja, ja, ja, ja, ja, het was, ja, ja, het was niet zo dat, dat iemand van ons uh, een handy-andy die zaag in handen kreeg... en daarmee dat open ging zagen. Het zou ook wat zijn als je als, uh, als beheerder van, van sportief erfgoed... 85 jaar lang zo'n koker in de muur hebt zitten... en binnen een uur heb je hem gesloopt. Ja. Vandaar dat het dus zo heel zorgvuldig is gedaan. Nee, dat is heel langzaam opengezaagd. En dan is dat document, om alvast een voorschot te nemen op de ontwikkeling... Ja, nou vertel nu maar gewoon wat erin zit... Want ik mensen al aan de andere kant van de radio meedoen. met die raden vragen, vragen gewoon wat erin zat. Wat, ja, zat er in, nou, wat zat er nou in? Het was een, een hele mooie handgemaakte oorkonde... gemaakt door alle Nederlandse sportbonden. Die staan er ook met name op. Dat is dan de voetbalbond, de boksbond... maar ook sporten die helemaal niks te maken hadden met die Spelen. Als de jachtvereniging en de motorrijdersbond. Die bedankten het comité 28 voor de organisatie van de Spelen. En dat is in die oorkonde heel mooi vastgelegd met handtekeningen erop van de betrokken personen. Die hebben ze opgerold en in die koker 85 jaar lang heeft hij dus opgerold gezeten. Daarbij zat ook nog een herinneringsmedaille van de Olympische Spelen van 1928 in perfecte staat. 85 jaar lang geen vinger uh, tegenaan geweest. En de postzegelcollectie die in 1928 was gemaakt om de Olympische Spelen van te kunnen financieren... of tenminste een deel ervan, die zat er ook in, ook in perfecte staat. Ja. En het leukste, wat het toch wel een verrassing was... Het was een heel stiekem klein geheimzinnig briefje waar we geen rekening mee hadden gehouden, en daar staan een paar krabbels op van een paar mensen die waarschijnlijk bij het Olympisch Stadion werkten, en dan even gauw voordat die koker definitief dicht ging, dat, dat papiertje erin geschoven hebben. <lacht> en uh, ze iets hebben van, nou hebben wij onszelf ook voor het nageslag bewaard, dus kijken of ze het ooit gaan ontdekken, en wij dus 85 jaar later opeens volkomen onverwacht zo'n klantbriefje eruit zien rollen ja. met een paar krabbels erop van een paar mensen die waarschijnlijk bij het Olympisch Stadion werkten. Ja, fenomenaal. Ja, het, het gebeurt wel vaker. Hè, dat mensen, ik herinner me bijvoorbeeld bij de wereldoproep... bij de nieuwbouw van de, een deel van de wereldoproep... dat het ook werd gedaan. Steen weg en dan iets erin doen... en dan, uh, dan vervolgens uh, plaatje erop en weghalen. Maar dit Sterker, moet... Nog, het Olympisch Stadion is de tweede koker hè, die we hebben gevonden. Ja. Want in 1927, toen de eerste steen werd gelegd... daarachter zat ook een koker. Dus wij hebben er inmiddels twee. Met ja. inhoud. Ja, mooi. Mooi. Oké, okay, nou je zal erg opgewonden zijn... want dit maak je natuurlijk niet iedere dag mee. kan Ik me voorstellen... Nee, dat is een hele bijzondere fonds en vooral ja. dat daar ook nog voor een hele marathontoor moet voor worden opengepeuterd. Ja. En daarna dan uh, gekeken wordt er wat erin zit. En maar het leuke vind ik dan wel, het is nu terug, het, het is nu in het Olympisch Stadion. We hebben het opgenomen nu in ons uh, sportmuseum. Dus iedereen kan het nu ook zelf gaan bekijken. En dat vind ik toch wel grappig. Dat je dan 85 jaar later die tijdsgeest toch nog een beetje kan echt zien ja. van heel dichtbij... Ja. van hoe trots de mensen toen waren op het succes van die Spelen... en dat ja. je daar gewoon in, uh, zelf naar mag kijken. Ja, mooi. Uh, goed verhaal, uh, Jurid van der Voren, dank je wel. En uh, iedereen die het wil zien, het Olympisch Stadion... is natuurlijk op de gezette tijden uh, open en dan is het te zien. Dank je wel voor nu, Jurid van der Voren, sporthistoricus... over uh, die opmerkelijke koker die dus gevonden is in het Olympisch Stadion. Hans Beum is aangeschoven. Hans, ja. goedenavond. Ja, ik zie dus nog de telen. Ja. Spektakel uh, bij ja. het kandidaten in Londen ongetwijfeld. Want we hadden het, wanneer hadden we het nog? Gisteren, of ja, het er gisteren over? wanneer was het? Ja. Kalsen, beste papieren. Ja. En kijk nu waar, En wat, denk, staat. Je, wat ja. denk je, vandaag een krankzinnige partij. Hij speelt tegen Ivanshoek, die rust, die grillige man die helemaal onderop stond... En uh, hij heeft in, zijn, uh, in de afgelopen uh, tijden heeft hij al vaak tegen hem gespeeld. Hij heeft een enorme plusscore. Dus iedereen ging er vanuit dat Carlsen met wit dat uh, varkentje wel even zou gaan wassen. Maar al snel naar de opening stond hij slechter. Hij kon zich niet ontwringen aan die, aan die druk. Het werd alsmaar erger en erger. En iedereen zat helemaal te wachten tot die eventie een keer een foutje ging maken. Maar dat gebeurde niet. En ja, wonder boven wonder. We zijn net klaar. Ik praat over nog geen twintig uh, minuten geleden. Ze heeft heel lang zitten verdedigen. Langs vele randen van een vele afgronden. Maar het is hem niet gelukt. En Ivansiuk heeft gewonnen. Ja. En, daarmee, en dat was nog ineens het ergste. Maar het spektakel ging nog voort. Omdat Kramnik, die dus een half puntje achter stond... wel beter stond tegen Aronian, de hele partij. Maar het lukte hem weer niet... Dus het dreigde weer remise te worden, zoals zo vaak uh, gebeurde met hem in dit toernooi. En Rodion met nummer, nummer drie? Met nummer, nummer drie, inderdaad. En op het moment dat het eigenlijk remise was... En uh, Pim, de eindregisseur, die, uh, die zat ook nog mee te schaken. En die, uh, die zei ook nog van, hé, het is toch remise en zo. Ja, inderdaad, het is remise. Dus uh, vele mensen wisten dat remise was. Theoretische remisestelling. En op dat moment maakt Aronian natuurlijk in de, in de vaart van dat hele toernooi... en vermoeid door die partij en Ik begrijp het allemaal wel, ik kan een hoop excuses aanvoeren. Maar het is toch wel heel erg treurig dat uh, Aronian op dit moment... in deze fase van het toernooi een blunder van de eerste orde maakt. En dus eigenlijk Kramnik... De overwinning uh, schenkt op een, op een presenteerblaadje. Ja, hoe waren er. Ja, dat is net gebeurd. Maar ja, net, hoe, zijn net. hoe zijn de reacties, de eerste reacties. verbijstering? Ja, i, i, hoe, hoe kan dat ja, gebeuren? Nou ja, dit gebeurt natuurlijk zelden. En uh, Schaken is toch een logische sport. Dus dit soort rare uitslagen. En vooral dan nog twee in één ronde. waarmee ook het stuivertje wisselen is gebeurd aan de kop. en plotseling uh, Carlsen het niet meer in eigen hand heeft. Nee. Ja, dat is wel heel erg gesneu en spectaculair. Ja, hoort wel bij, bij sport. Ja. Nou, hebben we nog twee ronden te gaan. Kramnik punt voor, tegen, uh, ja. ten opzichte van Carlsen. Van is er nog een, een, een kritieke partij dat je zegt van... nou, daar zou Carlsen het nog wel eens een nou, keer hij kunnen Ja, Nou, kan nog wel twee keer, of? en dat kan ja. hij ook wel. Hij kan ze nou, niks meer voorloven. oorloven. Hij kan ze meer voorloven en hij moet nu gaan. En, en, tegen wie nou, moet hij, weet je dat, je hoofd? Nou, in ieder geval nog tegen Radjabov, die helemaal onderaan staat. Dus hij kan nog wel, maar ja, het is, hij heeft niet meer in eigen hand. Uh, ik hoop dat ze het uh, gedeelte eerst eindigen. En dat er nog iets, een barrage gaat komen. Maar het is een, een hele spectaculaire ontwikkeling. Ik zit nog een beetje te trillen op mijn stoel eigenlijk. Je ja. ziet het wel. Nou pak je rust. Ja, dat moet je wel. Nou, goed spektakel in ieder geval. Als u meer uh, wilt zien van die uitslagen... ter de pagina 6, 4, 3. Dank En geniet van die laatste twee partijen. Ja. Het blijft nog spannend. Wie weet worden het er wel meer hè, als het inderdaad een barrage wordt. <coughs> Terug naar het voetballen. Om vier over half elf. Morgenavond staat Feyenoord voor een uh, zware klus. De Rotterdammers spelen de lastige uitwedstrijd tegen Heerenveen. En dan ook nog eens zonder uh, Graziano Pelle. Voegt erbij dat Heerenveen in vorm is. En alle ingrediënten voor een boeiende pot voetbal zijn daar. Straks uh, kijken we vooruit met Feyenoord-trainer Ronald Koeman. Maar eerst Marco van Basta. Hij lijkt bij Heerenveen het lek boven te hebben voor zover er een lek was. De laatste vier duels werden gewonnen...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 Want je hoort natuurlijk nog wel eens zeggen, uh, ja, Marco is zo uh, ervaren, zo goed geweest, uh, deze spelers zijn minder. Ja, daar zit een discrepantie tussen. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, Voetbal uh, blijft gewoon een samenspel tussen, uh, tussen allerlei types spelers. Ik heb ook met betere spelers en met mindere betere spelers uh, gespeeld. Dus daaraan zou je ten alle tijden aan elkaar moeten wennen en rekening mee moeten houden. En, en dat is niet anders op welk niveau je ook speelt. En het is aan ons om het zo, ja, zo duidelijk mogelijk aan de jongens over te brengen hoe we willen spelen, wat belangrijk is in het veld. En uiteraard nemen ze er zelf ook een hoop in mee en moeten ze daar zelf in het veld ook in kunnen beslissen en willen beslissen. En, ja, en dat allemaal bij elkaar, dat moet uiteindelijk leiden tot een, tot een goed geheel en tot het winnen van wedstrijden. Te beginnen met Feyenoord. Amsterdam kijkt mee, Eindhoven ook en de rest van de natie. Um, hoe gaan jullie die wedstrijd in? Ja, nou ja, ik ben niet van plan om hier een soort wedstrijdbespreking te houden. Dus het lijkt me logisch. Wij, wij zijn uiteraard uh, gemotiveerd. Wij uh, zijn ook bezig om omhoog te kijken naar uh, de eerste acht. Wat uh, binnen de mogelijkheden ligt. Dus uh, ja, dat is wel een extra boost voor ons. Wat nu in één keer toch ook om de hoek komt kijken. En daarentegen beseffen we ook dat, uh, dat Feyenoord een uh, goede ploeg is. Met uh, inmiddels uh, ook wel de nodige ervaring. En ja, grote talenten. En uh, ja, een mooie uitdaging om hier in Heerenveen... Voor een uh, ja, vol stadion om daar een uh, ja, goede prestatie neer te leggen. Ervaren spelers bij, uh, bij Feyenoord, maar geen pellen. Dat is in Rotterdam een enorm issue. Uh, hoe is dat voor jou? Ja, dat heeft weer voor een nadeel. Het voordeel is als hij zou spelen, weet je min of meer wel hoe ze spelen. Want dat is uh, tot in de afgelopen uh, weken steeds wel min of meer hetzelfde geweest. Nou, dat is duidelijk. Uh, het is ook een jongen die veel scoort en uh, belangrijk is voor hun. Dus dat hij niet meedoet heeft natuurlijk ook weer zijn voordelen. Want uh, uh, ja, het is een belangrijke speler. Dus ja, wat gaan zij doen zonder hem? En uh, ja, het, het moeilijke daarvan is dat wij dat ook dus niet weten. Dus wij moeten ook uh, met uh, ja, gevarieerde mogelijkheden rekening houden. En uh, ja, we zullen daarin tot het laatste natuurlijk moeten wachten wat, wat zij uiteindelijk ook beslissen te doen. Ja, je hebt vandaag geen mannetje in Rotterdam ge gehad, hoewel ik ook begreep dat de training besloten is daar. Maar je laat je daar niet van op de hoogte stellen wat ze daar doen, met schaken misschien of immers? Ja, liever wel, maar dat, uh, dat, dat weten we tot nu toe niet. En ja, hoe eerder we dat weten, hoe beter het is. Alleen, uh, ja, ook daar uh, spelen ze natuurlijk het spel mee, zolang, je, zolang wij niet weten wat zij exact gaan doen. Kunnen we daar ook niet gelijk passende maatregelen op nemen? En ja, dat hoort een beetje ook bij voetbal, vind ik. En uh, ik begrijp dat zij het zo doen en zij zullen van ons ook uh, niet veel te weten komen. Dus ja, dat, dat is ook een beetje spel voor de wedstrijd. Maar kunnen ze in Amsterdam een beetje op jullie rekenen? Met een uh, Ajax-Ziet als coach, klopt jouw hart in deze competitie ontknoping voor Ajax? Ik zou, als ik uh, Ajax-Ziet was, daar niet op rekenen. En hoe ver is dat ajax gevoel dan weg? Is dat, uh, zit daar een probleem? Of zeg je van dat staat hier los van? Of hoe, ben je nog een ziet Nou, ik ben geen ajax ziet Ik ben nu uh, in, in, uh, in dienst bij Herenveen. Dus dat probeer ik zo goed mogelijk te dienen. En, uh, zij hebben hun belangen en ik heb mijn belangen. Zo simpel is het. Maar heb je geen voorkeur? Vind je niet leuker als ajax kampioen wordt dan dat een andere club? Laat ik het netjes zeggen dat uh, dat wordt? Nee, daar laat ik me ook niet over uit. Vind ik ook niet belangrijk. En dat is ook niet iets waar ik mee bezig ben. Nee, dan hebben ze in Amsterdam echt niet veel aan je. Nee, ja, dat klopt. Het uh, was nog even uh, onrustig hier met een van jouw spelers die uh, ja, tegen een boom aanreed, geloof ik, na een, uh, een veel op. Met uh, Van La Para. hoe is dat afgelopen? Ja, daar is natuurlijk uh, veel over gesproken, ook intern bij de club. En uh, uiteindelijk heeft de club daar een, uh, ja, een, een, een, een, een uh, standpunt ingenomen waar ik me wel in kon vinden. Hij uh, gaat wat uh, maatschappelijke projecten doen en... Uh, Daarbij wordt hij ook uh, ja, wel gestraft door uh, de rechter en dergelijke. De en uh, ik, ik, ik heb me daar wel aan kunnen vinden. en uh, Ik heb ook met hem gesproken. En hij is daar zelf ook enorm van geschrokken. En baalt uh, er ook enorm van. Hij krijgt wat dat betreft uh, wel zijn, uh, zijn portie. en uh, nou ja, Ik vond het wat dat betreft uh, genoeg. Dus uh, hij blijft gewoon bij de groep. En uh, hij weet dat hij fout is geweest. En dat hij... Hier en daar uh, moet bloeden en terecht ook. En, uh, maar goed, uh, hij blijft wel bij de groep. Dus wil je niet vastpinnen op een ploeg die uh, in jouw ogen uh, ja, jouw favoriet is, maar kun je wel zeggen wie de titel op basis van wat je tot nu toe hebt gezien het meest verdient in de eredivisie? Jouw autoriteit, welk gevoel heb jij daarover? Nou, dat is moeilijk te zeggen, moet ik zeggen. Want uh, kijk, als Ajax goed draait, is het een, uh, een zeer sterke ploeg. Maar het heeft altijd wel momenten dat ze ook heel kwetsbaar kunnen zijn. En dat komt omdat ze heel erg aanvallend en offensief zijn ingesteld. Uh, Feyenoord vind ik uh, ook, ook leuk. Uh, veel jonge jongens en uh, heeft de sympathie eigenlijk van de meesten. Ze spelen ook goed voetbal. Er zit ook wel veel voetbal in. PSV is natuurlijk uh, eigenlijk denk ik de meest ervaren ploeg. En uh, ja, absoluut ook een kans hebben. En, uh, en Vitesse die blijft toch ook heel st stug meedoen. En uh, die hebben volgens mij ook nog het makkelijkste programma. Dus die zou ik ook niet uh, zeg maar zo even uitvlakken. Dus, wat, ja, het is gewoon hartstikke open en uh, het kan er echt alle kanten uit. En dat is ook wel weer heel erg uh, mooi en interessant. Er is nu nog niks beslist. Marco van Basten. Ja, na het interlandvoetbal gaat die race om uh, de landstitel. Uh, dit weekend natuurlijk gewoon in alle volle hevigheid weer door. Maar liefst zeven Feyenoorders zaten bij Oranje. En die zijn gelukkig voor de coach Ronald Koeman goed teruggekeerd. Dat ze fit en uh, gezond terugkomen, dat is altijd prettig natuurlijk. Dat is wel de basis om, uh, om weer te kunnen spelen. En het is duidelijk natuurlijk dat het uh, voor het Nijl zelf heel positief afgelopen is. En uh, daar onderdeel maakten uh, ja, een aantal jongens, een aantal jongens uh, in wat minder, want die hebben niet gespeeld. Maar al met al is iedereen uh, goed teruggekomen, ja duidelijk. Welk voordeel trek jij daaruit? Nou ja, hoe vaker je op een hoger niveau traint, uiteindelijk hoe beter je als speler wordt. Niet voor iedereen weggelegd, want je moet ook aanklampen, je moet het ook kunnen, je moet dat talent ook hebben. Maar ja, het is wel positief en uh, dus het is een ontwikkeling van deze spelers die ze ook dan meenemen naar hun club. Die ze dat ook, dat verwacht je dan ook altijd, dat ook weer gaan overbrengen. Dus al met al moet dat, uh, moet dat positief zijn voor de ontwikkeling die we hier bij Feyenoord doen. Je hebt er met plezier naar gekeken ook, denk ik. Ja sowieso de manier van spelen, de idee van spelen... en de uitstraling is gewoon uh, van het Nederlands Elftal... weer beter dan het uh, geweest is. Dat brengt natuurlijk ook iets negatiefs met zich mee. Zij staan in de schijnwerpers, uh, raken uh, internationaal in beeld. En dat brengt een hoop transfergeruchten met zich mee. Ik begreep dat je daar wat minder blij mee bent. Nou ja... Daar kan, ik, daar kan ik weinig aan doen. Ik heb het wel aangegeven. En, en dat is ook logisch, ja, want uh, als je ziet uh, hoe deze jongens zich ontwikkeld hebben gedurende bijna twee seizoenen. Nou, dat is zeer positief. Jij ja, hebt zeven spelers bij het Nederlands zelf al. En, en dat is logisch dat uh, het buitenland, het buitenland kijkt altijd naar Nederland. Er is altijd heel veel talent. Alleen uh, je hoopt altijd op uh, verstandige beslissingen van spelers, CQ zijn, uh, zijn omgeving en. Nou, ik heb er ooit wel eens iets over gezegd. Ik zag dat Stefan daar een hele goede opmerking over maakt. Dat hij zei, ja, het is het jaar voor naar een WK toe. Ja, dan moet je afvragen of het gunstig is om naar een nieuwe situatie te gaan. Want zeker hoe er uh, geselecteerd wordt, zal je toch wekelijks moeten spelen. Ga je een stap hoger. Ja, ik denk dat het voor ieder speler waar we het over hebben... Dat is mijn persoonlijke mening. En als ze mij daarover vragen, zal ik dat ook zeggen dat ik het verstandig vind dat ze nog een jaar bij fijn blijven. Hebben ze het gevraagd al? Nee, nog niet. En misschien doen ze dat ook niet, maar dat is hun goed recht. Gaat het wel zo ver dat je nu uh, blijkbaar de sympathie van de bondscoach al hebt, hè? Want die uh, voegde Jordi Klaas toch de prachtige woorden toe. Word nu maar lekker kampioen. Ja, dat heb ik ook gelezen. En, uh, dat bedoelt hij voor Jordi waarschijnlijk. Niet voor jou, denk ik. Dat weet ik niet. <laughs> ja, dingen kunnen nou op nee. en toe groeien, toch? Ja, ah, maar ja... Het, uh... Het leven is een golfbeweging, hè? Het zijn jaren geweest dat het uh, goed was en jaren geweest dat het wat minder was. Maar nou ja, het, het is duidelijk dat de gunfactor uh, voor ons uh, zeer aanwezig is. En dat merk je en dat hoor je. Maar dat is niet voldoende, want we moeten het zelf doen. Hey, even over de, de wedstrijd van, van het komend weekend. Uh, je hebt lang na kunnen denken over de puzzel die je moet invullen. Het ontbreken van pellen. Uh, ben je eruit en wil je het met ons delen? Nou, het tweede niet, omdat ik dat vind... Uh, ja, je moet. Uh, de anderen niet wijzer maken dan zal zijn. En we hebben altijd: want ja, het, het komt niet uit het niets. Het komt niet uit het niets, natuurlijk. Want we wisten uh, voor Pellen, maar ook voor anderen uh, dat ze op een kaart zaten van een schorsing. Dus ja, het zou slecht zijn als je op dat moment pas uh, gaat nadenken. Dus daar had ik wel grotendeels, mijn, mijn, onze ideeën hadden we daarover. Nou ja, dan bepaal je nog een beetje tegen wie speel je, hoe spelen die? Uh, wat voor mogelijkheden liggen er? En dan kom je tot een keuze. En, uh, die keuze hebben we getraind en we hebben meerdere varianten getraind. Omdat ik dat vind heel belangrijk voor een elftal. Lukt het een niet, kan het via het ander. Ja, en dan zullen we kijken morgen hoe dat staat. En, uh, dus dat, uh, dat kan ik niet met jullie delen. Gaat die keuze ons verrassen, denk je? Nou, dat weet ik niet. Dat ligt aan jullie werk, dat ligt aan jullie idee. Want ik ben al een tijdje trainer. Dus uh, doe je huiswerk, zou ik zeggen. De wedstrijd uh, um, hebben jullie ook in januari gespeeld. Daar.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 krijg je natuurlijk ook te maken nog meer met clubs die echt op degradatie staan. En iedereen speelt nog ergens voor en dat is wel het leuke ervan in deze competitie. Ronald Koeman tegen uh, Ronald van der Geer. Ja, wat een week, en dan gaan we tegemoet. Niet alleen uh, het voetballen, maar wat te denken van de Ronde van Vlaanderen. Die zal zondag uh, voor veel wielen volgens het nieuwe seizoen uh, pas echt uh, serieus laten beginnen. Na een uh, door dopingperikelen regelmatig verstoorde winterslaap stroomden de Vlaamse wegen de afgelopen week al vol met publiek. Twee dagen voor die Ronde van Vlaanderen gaat het vooral over Tom Bonen. En de twee topfavorieten, Fabian Cancellara en Peter Sagan. Een reportage van Steven Dalebout. Cancelara tegen Sagan. Dat is Spartacus. He you remember you, Spartacus.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 Fabian Cancellara wint voor de derde keer de E3-Harelbeke. En de Terminator nam twee dagen later Revanche in Gent-Wevelgem. Dat is er met kop en schouders bovenaan. Hopla, een wheelie. Really show, ja? het hoort gewoon bij hem. hè?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 die vraag is moeilijk te beantwoorden, zegt Sagan. We zullen het zien tijdens de race zondag. Maar ik ben heus niet de enige die kanselade kan verslaan. Er zijn andere renners die dat ook kunnen. Er zijn ook tante andere tegenwoordigers die kunnen zijn, niet alleen lui. We moeten het met elkaar kopen. We zijn ervaring,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 e queste classiche allora forse c'hanno ancora qualcos'altro in più un'halftje verderop in Brugge zat Kangelara klaar um, the first part of the press conference is going to be a question and answer uh, here ik draaide alles juist om en probeerde de druk bij de nog maar 23-jarige Sagan te leggen mm, i mean he's he's still really young i mean uh, i will be more than happy that in, in my in my age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 Cancelara wil zondag één ding voorkomen: dat hij bijna het complete veld van zich afschudt en vervolgens op de finish verslagen wordt door de snellere sprinter Sagan, zoals dat vorig jaar in de Tour de France gebeurde. Of zoals Simon Gerrans dat deed in Milaan San Remo vorig jaar. Cancelara rijdt niet voor de tweede plaats. Ik niet voor de tweede plaats, want. Like the scenario, he's there, Als we samen we in, in een, een vlucht zitten en hij doet niks dan doe ik ook niks. Ik heb ons gewonnen zegt Cancelara. Nee, seen. we zullen hem niet naar de finishlijn brengen zoals dat afgelopen zondag gebeurde I mean, in Gent-Wevelgem. They had Peter in the front with the other riders and they bring him actually to the finish line. Okay, he done a really nice job on the end when he when he when he snapped away but still of course I will do differently. This this what happened on Sunday in gent webogen But you know, I was not there. I was already in the bus, heating up my, my body of, of the cold 120k had done. But on the end, um, you know, every race is important to see how how things went, and that's why uh, I know what I have to do. En we gaan zien hoe het afloopt in die ronde van Vlaanderen overmorgen. Tot slot uh, naar het uh, volleybal. Het play-off-duel van de volleybalfinale bij de mannen. Die zal pas in de vijfde wedstrijd, dus de laatste wedstrijd, worden beslist. Landsteden uit Zwolle en Liekeurgers uit Groningen zijn tot nu toe erg aan elkaar gewaagd. Daarom 2-2 twee, twee na 4 wedstrijden. Morgenavond dan moet het allemaal beslist gaan worden in Zwolle. Uh, we hebben contact nu met uh, Redbart Strikwenda van Landsteden uit Zwolle. Goedenavond. Goedenavond. En Ronald Soosma is er ook van Leeuwarden. Goedenavond. Kijk eens aan. Uh, Roland, mag ik bij jou beginnen? afgelopen week hadden jullie het af kunnen maken. Is niet gelukt. Hoe hard is die klap aangekomen? Ja, dat is natuurlijk altijd vervelend. Dat kost de jongens minimaal een dagje. Soms zelfs twee dagen om dat weer een beetje te verwerken. En dat zit hem dan vooral in het... Ja, de, de drang dat ze dat thuis kunnen afmaken. Maar ja, nogmaals. Uh, we zijn twee uh, zeer aan elkaar gewaagde ploegen, dus... We hebben nu allebei een uitpestrijd gewonnen en dat, uh, helaas moet het morgenavond beslist worden. Ja, uh, Red Bas, stik we daar. hoe lekker is het om, uh, om die tik uit te delen? Ja, uh, uh, eerst even een goedenavond aan Ronald. Goedenavond, uh, uh, Redbad. Ah, uh, Ronald, uh, nou het is niet zozeer uh, lekker om iets uh, uit te delen. Uh, het is uh, uiteindelijk heel erg lekker om iets te winnen. Uh, Daarvoor moet je duels winnen. En, uh, en nou ja, dat hebben wij gedaan uh, omdat dat nodig was. Onze opdracht was twee duels winnen. Nou ja, daar moesten we zondag mee beginnen. En uh, ja, de druk was zondag natuurlijk enorm. Uh, hadden we het niet voor elkaar dan was de reeks afgelopen geweest. Dus uh, en eigenlijk is de druk nu weer hetzelfde en ik denk dat dat voor de uh, uh, overigens over ook hetzelfde geldt. Ja. Uh, Ronald, hoe ga jullie nou de afgelopen week? Hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Ga je dan nadenken over dingen die je anders moet doen of probeer je zoveel mogelijk hetzelfde te blijven doen? Nou ja, goed, er hoeft niet zo heel veel veranderd te worden. De ploegen kennen elkaar door en door en het zit hem vooral in de mindset waar spelers mee spelen, ook het plezier. ...wat ze moet, uh, moeten hebben om dit soort wedstrijden te spelen. Ja, en we weten dat we zeer aan elkaar gewaagd zijn. Dus uh, enkele kleine foutjes uh, kan alweer setverlies betekenen. En uh, uiteraard uh, misschien daarna wel de wedstrijd. Dus mm. ja, je moet dit soort wedstrijden gewoon fris uh, spelen. En spelers moeten ook leren om dit soort wedstrijden te spelen. Dat is ook een gegeven. Maar uh, ja, nogmaals, we hebben deze week gewoon lekker getraind. En de, de kopjes van de jongens, we staan er goed op. Ja, wat is de, de, wat is de zwakke kant van, uh, van Zwolle? Nou ja, ik, ik wil niet zozeer spreken van zwakke kanten. Ja, meen ik wel? Uh, nou ja, goed, oké. Okay. Ik ben dan een van de coaches. Uh, zij hebben een hele ervaren spelverdeler, en uh, wij hebben twee uh, jongere spelverdelers die wat minder bereid hebben dan, uh, dan zij. Wij zijn misschien, denk ik, iets steviger in de paas. Ja. Uh, qua aanval ontlopen de ploegen elkaar niet zoveel. Dus ja, het is echt zoeken naar de vorm en servering... kunnen de beide ploegen goed druk zetten. Dus ja, het zal echt weer een titanengevecht worden. Maar nogmaals, dat is natuurlijk een fantastische reclame... voor het zaalvolleybal. Dat lijkt me ook, Rippa, toch een beetje mee eens? Mag ik aannemen? Ja, zeker. En, en, wij hadden de hal ook wel twee of misschien wel drie keer kunnen uitverkopen. En um, dat is voor clubvoetbal in Nederland is dat, uh, iets wat uh, nooit eerder vertoond is. Nee. Um, maar op last van de brandweer is er natuurlijk een maximum. En, uh, uh, het is heel mooi dat er zoveel aandacht voor is. En dat heel veel mensen het mooi vinden om daar onderdeel van te zijn. Dat betekent dat zaterdag wel in ieder geval in Groningen en Zwolle. We hebben ook al bij een paar honderd toegezien dat dat heel erg leeft. Ik moet het helaas hierbij laten. Ik had nog uur erdoor kunnen praten. Als ik even naar de statistieken kijk, voor wat het waard is. De laatste twee wedstrijden werden gewonnen door de uitspelende partij. Ronald, gefeliciteerd vast. Nou ja, goed, zo makkelijk zal het niet zijn. Ja. Je kunt je voorstellen dat ik dat natuurlijk mijn spelers ook verteld heb. Maar, ja. nou, nogmaals, sport blijft sport En uh, beide ploegen willen dolgraag winnen. Die zullen er keihard voor knokken. En het verschil zal heel klein zijn. Nou, boeiend. Morgenavond hoe laat? Acht uur in. Acht uur, maar de boel is vol, dus geen kaarten meer. Succes allebei. Dank We gaan het zien, te horen natuurlijk, op Radio 1. Even de eerste divisie nog natuurlijk. Goa Eagles, Sparta 3-2. MVV Maastricht, De Graafschap 2-2. Kijk aan. Volendam Fortuna 3-2. Dordrecht tegen Ors 0-1. Emmen tegen Telstar 1-1. Helmond Sport, uh, Eindhoven 2-1. Excelsior dan Bosch 1-1 en Almere City tegen Kambu werd 2-1. Dat betekent het volgende voor de stand. Sparta toch een beetje stressig richting het kampioenschap. 49 punten. Vollendam heeft 48 punten. MVV 48 punten. Een vierde Helmond Sport ook 48 punten. Hoe bedoel je? Spannend. Uh, Helmond Sport heeft wel één wedstrijd meer gespeeld. Moet ik erbij zeggen. morgenavond, uh, Morgenmiddag al het uh, Sportforum. Dan met Dionne de Graaf. Die zit dan op deze stoel met Tom Boot, Henk Hoitink en Danny Hesp. Zometeen eerst met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Thijs van der Brink. Ik wens u nog een heel fijne avond.